Slimmer boodschappen doen begint met kleine gewoonten. Door gebruik te maken van digitale klantenkaarten, aanbiedingen en persoonlijke deals... kun je elke week flink besparen. Een van de handigste manieren om dat te doen is met de bonuskaart van Albert Heijn. Eenvoudig, digitaal en altijd bij de hand. Wil je meer tips over besparen en slimme supermarktvoordelen... Neem dan een kijkje op wit naar rechts wijzende hand https double.slash slash, slash bonuskaartena.nl